In Sittard werd het 4-1. En dan het weer. Het blijft nog even bewolkt en regenachtig. Maar later vanavond wordt vanuit het noordwesten het wordt het droger. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt dan maximaal 7 graden. Vanaf dinsdag blijft het een tijd lang vrijwel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files... Naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Jansen. Het is zondagavond, het is 7 uur. En uh, ja, wij hier bij ZFM hebben er een zware dag op zitten met ons. Open huis, maar wat was het leuk. En uh, allerlei uh, mooie nieuwe dingen, nieuwe kabelkrant. Nou, noem het allemaal maar op. Prachtig mooi. Uh, omdat we de hele dag druk bezig zijn geweest hier in de studio, houden we klassiek. Vanavond maar een beetje luchtig. En dat betekent dat we veel muziek gaan horen vanuit Wenen. En eh, dan spreek je natuurlijk hoofdzakelijk over Johan Strauss. U gaat de muziek horen in de uitvoering van diverse orkesten. Eh, ook de, natuurlijk de Wiener Philharmoniker. Het leuke is dat we opnames hebben van diverse dirigenten. En dat maakt het allemaal zo leuk. U hoort dus de muziek zoals u nu ook vaak hoort bij het nieuwjaarsconcert op 1 januari. We gaan beginnen met die eindzoogsmars uit die Zigeunerbaron van Johan Strauss II, oftewel Johan Strauss Junior. RV 511 is het nummer van het werk. Nou, We beginnen gelijk goed. We beginnen met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Maris Janssons. En ik kan er ook nog bij vertellen dat het een opname is van het nieuwjaarsconcert uit 2006. U weet natuurlijk al lang dat de Strauss-familie uit diverse leden bestond. Vader Johan, zoon Johan, Jozef en ook Eduard Strauss. En het waren allemaal begenadigde muzici en ook nog eens begenadigde componisten. Hoeveel kun je er hebben in een familie, zou ik maar zeggen. De volgende is dus uh, Jozef Strauss. En van hem gaan we een wals beluisteren opus 249 met als titel Wiener Fresken. En het stuk wordt uitgevoerd door het Slowaaks Staatsfilharmonisch orkest onder leiding van Christian Polak. Ik zei het al, we hebben een wat luchtiger uitzending vandaag naar aanleiding natuurlijk en na afloop van alle feestelijkheden van het ZFM Open Huis vandaag. En vandaar dat wij het met het programma ook nog een klein beetje luchtig houden met muziek uit Wenen in de stijl van het nieuwjaarsconcert van 1 januari. We gaan verder met die Brautschau en dat is een polka en opus 417 en die is weer van Johan Strauss II, oftewel Johan Strauss Junior. Het orkest is hetzelfde orkest, het Slovaaks staatsphilharmonisch orkest, alleen de dirigent is Kozice. ZFM Klassiek, elke zondagavond tussen 7 en 9. En mocht u nou eh, verzoekjes hebben dat u denkt van nou dat klassieke stuk zou ik wel eens willen horen. Dat kan natuurlijk. U kunt eh, altijd even een berichtje plaatsen op onze Facebookpagina eh, ZFM Klassiek. Of u stuurt gewoon even een mailtje naar eh, Radio Zandvoort. En het e-mailadres is in mijn geval ZFMZandvoort.nl. Dat mag ook. Um, we gaan verder met Strauss. Ja, daar waren we al mee bezig. Johan Strauss junior. En nu gaan we luisteren naar Leichtes Bloed. Dat is een snelle polka, Openste 319. En, en nu gaat het orkest wat het nu gaat uitvoeren: is het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Theodore Guschbauer. En de zonen die hebben we nu al een aantal keren gehad. En nu gaan we naar de vader. En vader was uh, kennelijk erg onder de indruk van ene Mary. Want daar heeft hij een hele wals over geschreven. Mary's wals. Opus 212 van Johan Strauss. Senior dus. En weer een ander orkest. Het Weens Kamerorkest. In dit geval onder leiding van Paul Angerer. Dan gaan we het nu over Wilhelm Tell hebben. De Zwitser, de krijger, de man die uh, met een appel op zijn hoofd stond. En, uh, nou ja, u kent het verhaal ongetwijfeld. Wilhelm Tell en het is een galop, oftewel een galop. Opus 29b en ook deze is van uh, Johan Strauss, senior. En het is het Slovak symfonietta die het uitvoert onder leiding van Celina. Kort, maar hevig zou ik zeggen, de uh, Wilhelm Tell Galop. En uh, wij gaan uh, verder op deze tour, want we hebben nog veel meer leuks voor u. Um, het volgende stuk wat wij voor u gaan uh, laten horen is uh, de Boccaccio-overture. En die is dan weer van een andere operette en Weense componist, Frans von Zuppé. Een hele bekende op dat gebied. Uh, ik zei het al in verband met het uh, open huis wat we hadden vandaag bij ZFM. Uh, uh, houden we dit programma ook een beetje luchtig. Er zijn misschien nog wat mensen uh, die rondlopen en dan is zware klassieke muziek natuurlijk niet helemaal wat je verlangt. Dus we houden het nu een beetje luchtig. We gaan uh, luisteren naar het Hamburgs Radio Orkest onder leiding van Wilhelm Schuchter. En het blijft gewoon lekkere muziek om eh, naar te luisteren. Dit allemaal. En eh, we zitten een beetje in de sfeer van het Weens nieuwjaarsconcert. Het is niet allemaal Wiener Philharmoniker wat, eh, wat de klok slaat... maar. Toch de muziek van Strauss en tijdgenoten is natuurlijk altijd prettig. We gaan naar Mirtenbloeten en dat is een wals. Eh, opus 395, Johan Strauss junior was de componist ervan. En we gaan nu weer luisteren naar een heel ander orkest: het Pools Staats-Symfonieorkest onder leiding van Katowice. Het besluit van dit eerste uur krijgt u iets heel aparts. De Stefanie Gavotte, dat gaan we beluisteren. De componist is Alfons Chibulka, nooit van hoort. En het wordt uitgevoerd, dit prachtige stukje, het is een oudere opname, dat zult u ook wel horen. Door het Kurt Burlings Rococo Orchestra. No, no,